Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In de top van staan over Tweede Kamerlid Tovik Dibi. Volgens Bronnen weigert de kandidatencommissie hem voor te dragen als kandidaat lijsttrekker omdat hij niet geschikt zou zijn. De voltallige Tweede Kamerfractie en prominente als oud-partijleider Halsema vinden dat hij wel voorgedragen moet worden. Ze vinden een weigering onverkoopbaar. Jolande Sap moet volgens de kandidatencommissie de enige kandidaat zijn. Ze zou dan automatisch lijsttrekker worden zonder raadpleging van de GroenLinksleden. Gisteren heeft de kandidatencommissie onder leiding van Tof Tissen Dibi afgewezen. Vandaag ging Dibi in beroep, maar de commissie bleef bij een afwijzing. Het partijbestuur vergadert momenteel over het standpunt van de kandidatencommissie, verwacht dat er vanavond een besluit valt, het bestuur beslist of Dibi wordt voorgedragen.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 Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Let nu. zie het. En een mooie aankondiging. Zie het hier. Tweede uur. Leuk dat je luistert. En speciaal voor jullie heb ik een mix van. Niemand minder dan. Stefan Vilein. Hou me hier. Het komende uur in de mix. People who look at you funny? The joke is on them. Cause while they're peeping your category, you've already written your next life story. So, time is my friend. And we only got beef every now and then, making up at the end. So, it matters to me that this here house beat raises your hand and you agree that the tap of your feet and beat up your heart, coincide. It's only a matter of time. And time is on my side. And time is on my side. And time is on my side. And time is on my side. Time is on my side, and time is on my side, and time is on my side. Ja, ja, Wat een lekkere wiet van Stefan Vulijn hier bij See It op jouw Seven vim Sanford. Ik heb de klok, bijna 11 uur. Dat betekent helaas alweer een einde van deze uitzending. Maar niet getreurd. Volgende week vrijdagavond. Stipt 9 uur. Zijn we weer bij je, je vrienden van Radio. Gaan we eens kijken of we weer een wereldwijde première kunnen binnenhalen. Deze avond hadden we de nieuwe DJ Raimundo. Volgende week, vrijdag, 9 uur. Zet het vast in je agenda. See it op ZFM's antwoord. Blijf ook luisteren naar de overige programma's van ZFM. Mijn naam is JK. En bedankt voor het luisteren. Tot ziens it.